De PVV zal zich positief opstellen in de gesprekken over een nieuw kabinet. Dat zei PVV-leider Wilders na zijn gesprek met informateur Rosentaal. Volgens Wilders ligt de sleutel voor een nieuw kabinet... van VVD, PVV en CDA bij de Christen-Democraten. Verder benadrukt hij dat het hem een lief ding waard is om eruit te komen. Informateur Rosentaal ontvangt vandaag alle fractieleiders van de partijen in de Tweede Kamer. CDA-fractieleider Verhagen is vanavond de laatste. Hij vindt dat zijn partij voorlopig niet aan zet is gezien de grote verkiezingsnederlaag. De grafdombe van Willem van Oranje wordt niet geopend... voor een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op de prins in 1584. Een bedrijf uit Delft wilde voor het onderzoek nagaan... hoe lang de vader des vaderlands was... maar burgemeester Verkerk geeft geen toestemming om het graf te openen. Hij vindt dat de grafrust en pietijd met de koninklijke familie... zwaarder wegen dan het wetenschappelijk onderzoek. Een groep Spaanse banken vraagt de overheid om een kapitaalinjectie van 4,5 miljard euro. De bankengroep doet een beroep op een fonds dat door de regering in het leven is geroepen. Of het fonds het geld gaat verstrekken is nog niet duidelijk. De banken maakten vorige week bekend dat ze fusiebesprekingen voeren. Er zitten ook twee grote spaarbanken bij, Caja Madrid en La Caixa. Het Colombiaanse leger heeft in het Oerwoud een vierde gijzelaar van de Vark gevonden... De militair had zich verstopt tijdens de bevrijdingsactie eerder vandaag. Het Colombiaanse leger bevrijdde toen twee politieofficieren en een militair. Ze waren, net als de militair die nu is gevonden, twaalf jaar geleden ontvoerd door de FARC. Nederland heeft zijn eerste wedstrijd op het WK gewonnen. In Johannesburg werd het 2-0 tegen Denemarken. Aan het begin van de tweede helft werd het 1-0 door een eigen doelpunt van de Denen. Kuit maakte 2-0. Zaterdag speelt Nederland zijn tweede wedstrijd in Durban tegen Japan. Tot besluit het weer. Vanavond wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zonnige periode. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu ZFM in de avond. See Churches are fun, but the prayers are not heard. Saturdays, child, don't want to go to Sunday school. Whatever happened to the golden rules? Teach them hope in a hope.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 Misschien herkent u de eerste tonen wel van dit nummer. Your song, eigenlijk geschreven door eh, niemand minder dan eh, Elton John, maar Eljuro, hij brengt het ook perfect door. in my world Yes it is, yeah You knew the Well, they got me quite the cross Oh, but the sun forgotten if they're here, drinking all that blue well anyway you know the thing is uh, what I really mean to say is that let you saw the While you are in my world Let me say that line one more time, girl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 Not like it's hurt me before. For oh, once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For oh, once, I can see. Ik zat te bladeren in het boekje en ik las dat het volgende liedje wat wij gaan spelen geschreven is toen Stevie Wonder twaalf jaar oud was. Moet je je voorstellen een jongen van twaalf, dertien, jaar oud, die zulke ongelooflijke mooie melodieën en teksten kan schrijven.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 Strangest feeling With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging Around my mind Far more frequently you've been wearing perfume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 me hide cause they own.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 Bandje nummer 9 daarvan is getiteld Adem in. Jij denkt dat we zinken, maar ik zeg dat je bloed zal blijven stromen. Dat de schepen blijven komen, en dan klimmen we aan boord. Jij wil soms verdrinken, maar ik zeg dat er kansen blijven komen, dat het goed is om te dromen. Maar ik ben bang dat jij iets hoort. Adem in, nu de zee zo koud is. Ergens voor die schijnen, hele grote, hele kleine. En dat je dat ook nodig hebt. Jij wil gaten dichten, maar ik weet dat je niet zo kunt verdwijnen zonder. I'm gonna today.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 Harry Hendricks, hij bespeelt de gitaar en Maarten van Damme doet hetzelfde. Dat doen ze op de cd van Robin van Beek. Hij noemt de cd TaylorMade. Waarom? Hij heeft allemaal liedjes van James Taylor genomen. Die heeft hij vertaald naar het Nederlands. Mijn opa was een zeeman. Getrouwd met de wind. Mijn vader was een timmerman. En ik zijn enig kind. Ik trouwde met een man.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 voor de rest van de middag en ik weet het voor de rest van mijn tijd mijn gedachten dwalen uit.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 Maar het is mijn leven dat verspeeld is. Ik was zelf zo dom, zodat deze fabriek mijn lichaam opgebruiken kon. Ik rijd naar huis vanavond, staren naar mijn hand. Spreek de wens uit dat mijn lieve meisje het beter krijgen zal.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 Maar nee hoor, oh, dat was ook die Robin van Beek. In mijn hart maak ik mooie reizen. Ontvlucht de waarheid en voel alleen de vrijheid. De liefde en een zonnestraat omarmen al het leven.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 en weet dat reizen ik? Doe reizen in mijn hoofd. Er is geen ziel die twijfelt aan de liefde, die er altijd is. Ik zie je kijken naar de zon, lieve schat. Ga mee met mij, de kans is voor je. Reis met me samen door mijn hoofd. In mijn hoofd maak ik mooie reizen. Om omarmen al het leed op de reizen waar de kilten me vergeet. Het was al laat, ik schrok vannacht. Midden in een droom kwam het bezet met de passie sterven toe.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 ZANG EN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 guilty from Bonnie Raitt. Yes, baby, I've been drinking, I shouldn't come back. Got some whiskey yeah. from the barn. Got some cocaine from a friend that I had to keep on making till I was back. See you So Het dit is ook alweer muziek van een aantal jaren geleden hoor. Maar misschien wel een van hun grootste hits van Level 42, Leaving Me Now.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 Hij is ijbels, volk elsk en gramniedig, en erg goudbaard den rood de vrijkuur. Hij is een zinnige poeter en hij gaat als een bischop te keer. Maar als Pooske en Pinkston nou al dag van, Den je dan de koezen nooit meer? Als Pooske en Pinkston nou al dag van. En je nam de koezen nooit meer. Wie gij honger neemt een zoeken. Daar volgens zo meer als een brug. Wie toen ook een omsteen. Maar hij had, laat even op brug. Hij had niks op met de bovenhoof. En een hand aan die geeft een vleer. Als boske en pinksen al op een dag val. dan jeugd om de koezen nooit meer. Als boske en pinksen al op een dag val. dan jeugd om de koezen nooit meer. Slootje, en hij kwak je het wel driedimeter vod. Zien zege die oei nu al jaren, En hij lijdt liever als een bot. De wind wat krek noor in ober. Hier rookt al den rekte de beer. Maar als pooske en penkten nou een dag van dan jeugt mom de kozen nooit meer. A's en pinkstern op een dag val, en juist nam de koeze nooit meer. Tauw Hendrik om is de graafval, of donker uur zog achter het schuur. Het rijst en geen kiek over tuinbaak, jouw ja, vrouwge was lang nooit zo duur. Met kip, kapkogel lopen. Mevrouw vrouw Kikke wil komen we nooit weer Maar als Boske en Pinkster op een dag van Dan jeuggen om de koezen uit meer Als Boske en Pinkster op een dag van Dan jeuggen om de koezen uit meer Iets van begrepen hoor, als Parson en pinksteren op een, een dag valt. Nou ja, en de rest, dat moet u van mij te goed houden. I want so coming from the rain. Shake away all the tears you try to hide in vain. Tell me every fear that keeps you from this love of life Leave it all behind. By my side, I'll shelter you. I've been hurt just like you. I know how hard it is to give your love away, but baby, it's safe. I'm warm. All I'm really asking. I'm not cold